Het is valavond in Rotterdam en bij de warme bakker vinden we onze vriend Roger Batons, weduwnaar, druk bezig met het bestellen der pistolets. Ja, en terwijl ik even niet oplette, struikelde mijn vrouw over die een ovenstok en stukte ze recht die een in. De geur van verbrand mensenvlees, gemengd met verse bathekens, staat nog steeds in mijn geheugen gebrand Ja, ja, Roger, het dat al goed hè. Ik zou je regel wel ontsluiten. Vier pastolies was. Eh uh, uh, uh, ja, vier, vier. Al is je en wel thuis. Jo. dat fietspad. Ik herinner me dat precies. Was dat hier niet aan ons Norma? Ja, ze is hier op gruwelijke wijze om het leven gekomen. We waren naar huis aan het fietsen van een bakker en ik zeg tegen ons Norma: Norma, het is niet naar links hè. En ons Norma: Nee, Roger, het is langs rechts, ik zeg zeker. En dan zeg ik: Moné, het is, het is wel langs links alleen. En dan, dan let ons Norma even niet op. Hij is maar beentjes naar terecht terechtgekomen en. hola. Tjuw! Komt dat heen? Die gracht doet mij herdenken aan die kerel als Norma. Hola, hoe is dat? Wat ruist daar in het struikgewas? Zout? Nee. Het is de pook van mijn overleden vrouw! Ah, nee, die jij. Zeg maar wat. Terwijl zelfverklaard naar Paters op nogal morsige wijze aan zijn einde komt, keren wij ons naar de kerk van Rotterdam, al waar priester Damnatius zijn katholieke schuldgevoel te volle aan het uitleven is. De geest is sterk, maar het vlees is zwak. Vergeef mij, God, voor de zonden die ik op het punt sta te begaan. Aha, daar is hem, de priester. Ik keer zien waar hij naartoe gaat. Aha, jonge heer Babel. Shh, ik ben undercover. Stil zijn. Ik ben aan het spioneren. Ah, daar ze. Rudy, ik ga je moeten laten. Ik ben iemand aan het schaduwen. Ah, is dat gebouw daar binnengegaan? Nu gaan we het weten zeg. Manneke, wat zit je daar aan het doen? Eh, uh, niks. Salut! Laat mij los, ik heb niks gedaan. Laat, laat mij los, laat mij los. Ah, heer waarde. welkom en laat ik u meteen een prettige avond. Laat dat gedoe maar achterwege. Uh, breng mij gewoon bij haar. Zoals u wilt. Je kan je niet voorstellen hoezeer ik je gemist heb, mijn kind. En ik u, eerwaarde. Oh, Marieke.